Het weer bewolkt, lokaal wat motregen. In het oosten is het rond het vriespunt in Zeeland plus vijf. Vanmiddag vanuit het westen regen, het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Day will come And we'll have Everything We'll share the joy We blijven nog even bij Amy Winehouse. Amy Winehouse, jullie dus voor het nieuws van vijf uh, uur met het liedje It's My Party, een oud succes voor Leslie Gore, en je vindt dat niet terug op het meest recente album van uh, La Winehouse, want het is destijds gemaakt dan heb ik het over ruim een jaar geleden voor een CD die gemaakt werd als eerbetoon aan Quincy Jones, en dat was dan de bijdrage van Amy Winehouse, en dat album met dat uh, It's My Party en vervolgens een liedje dat je wel kent van Amy Winehouse. De laatste tijd, want je hoort het bijna dagelijks op de radio wel ergens. Our day will come. maar nu liet ik een andere versie horen... Namelijk die van Cher uit de jaren 60. Het origineel komt namelijk uit 1963 en is van Ruby and the Romantics. En Cher die maakte een paar jaar later, in de jaren 60, daar ook een cover van. Je dan oude day. Welcome van Cher. Goedemorgen. Dit wordt het laatste uur van de nacht. Vind anders hier bij de vader op radio 1. Met in dit uur uh, een prijzenpakket. Ik heb weg te geven een boek en een dvd. En het heeft allemaal te maken met uh, de midlife crisis. Dus veertigers en. Uh, degene die er boven zitten opgelet of anders als je iets cadeau wil doen aan uh, iemand die je bij de 40 is steek je onder water je, ik heb een leuk pakketje voor je in de aanbiedingen over een uh, ruime kwartier ga ik je daar dadelijk wat meer over vertellen um, ja, en ik ga aan de steden aan de muziek uit de musical The king and i en dat heeft dan allemaal weer te maken met een film die op dit moment in diverse bioscopen te zien is Allereerst Hello Young Lovers. Dat is zo'n liedje uit die musical The King and I... maar je gaat wel luisteren naar een hele andere versie... namelijk die van Steve Wonder... We uit 1969 met Hello Young Lovers van de LP My Cherie Amour. En dat Hello Young Lovers, dat is een liedje dat voorkomt in de Richard Rogers en Oscar Hammerstein musical, The King and I. En die King and I, die musical, die is een rode draad in de film die op dit moment in de bioscoop uh, loopt, namelijk The Iron Lady. Veel muziek uit die film krijg je daar niet te horen, maar als rode draad merk je wel steeds dat Margot Thatcher erg veel hield van die musical, die Iron Lady. En met haar partner destijds is ze regelmatig naar die musical gegaan en van tijd tot tijd draait ze ook thuis muziek uit die Musical. Nou, dat deed mij uh, op een gegeven moment besluiten van... laat ik eens een paar uh, bekende liedjes uit die musical gedraaien. Uh, je hoorde dus al Steven Wonder met Hello Young Lovers. Ik laat je dadelijk horen Getting To Know You van Nancy Wilson. Maar eerst de A Whistle Happy Tune. Hier is de uitvoering van The Voice, Blue Eyes, Frank Sinatra.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 Make believe you're brave, and the trick will take you far. You may be as brave as you make believe you are. You may be as brave as you make believe.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 Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope you like me, getting to know you, putting it my way but nicely, you are precisely. Getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I. Nancy Wilson in 1963 met Getting to Know You, daarvoor Frank Sinatra en I Whistle a Happy Tune. Twee liedjes die afkomstig zijn uit de musical um, The King and I. En die liedjes uit The King and I, dat uh, is een musical die in 1951 in première ging op Broadway. En vervolgens uh, kwam daarna de filmversie en dat was dan in 1956 The King and I. Een uh, musical die erg geliefd was door uh, Margaret. Typhoon. En dat blijkt ook in de film The Iron Lady die op dit moment in de bioscoop draait. Meryl Streep die vertolkt The Iron Lady. En inmiddels heeft ze al een nominatie op zak, een Oscar-nominatie... Als beste actrice voor die rol in die Iron Lady. Ik zou ze zeggen: als je de gelegenheid hebt om te gaan kijken, doe dat, want de film is de moeite waard om te zien hoe perfect zij de Iron Lady vertolkt. Helemaal in de iets wat verwarde, dementerende toestand. Indrukwekkend, inderdaad. Frederik Spicht die gaat binnenkort de theaters in met een theatertour. En dat doet ze met haar country-repertoire, dat te vinden is op de album Lands. Maar een aantal weken geleden was ze ook in een ander theater. Nu had in een theater in een café, was ze namelijk Café de Floren in Utrecht. Want ze was daar voor een optreden in Spijkers met kop. Hier is Frederik Spicht met King Bee. I drive through your supper. Over ruim twee weken dus te zien en te horen in de Rotterdamse Schouwburg. Frederik Spicht, je hoorde haar hier met Queen Bee. Maar vanavond is al te zien in bommel in de Poorterij. En morgenavond in Twee Hondjes, ja zo heet het theater. <laughs> Helle Voetsluis. Uh, Frederik Spicht dus hier met uh, Queen Bee. En uh, je hoorde de opname die uh, 24 december werd gemaakt in Speakers met Koppen in Utrecht. En aanstaande zaterdag in Speakers met Koppen. Dan is daar een optreden van een popband direct. die bezig zijn met een theatertour direct. Je hier met uh, Young Ones en aanstaande zaterdag... de gasten in Spekers met koppen tussen 12 en 2 op Radio 2. De quiz voor vandaag. Nou, normaal gesproken heb ik een uh, aantrekkelijke cd voor je klaar liggen... die ik mag weggeven, maar ik heb nu een heel aantrekkelijk pakket. Geen cd zit erin, maar wel een dvd met een hele leuke film... As It Is In Heaven. Een, uh, een komische film inderdaad. En ook een boek, en dat boek dat heet uh, Midlife... Word ik wakker in mijn eigen leven... Ben ik net op tijd voor de tweede helft? Auteur van uh, dit boekwerk is Pim Paffen. En hij heeft op een hele leuke manier de midlife-crisis uh, in beeld gebracht. Dat doet hij aan de hand van uh, illustraties, fragmenten die eerder gebruikt zijn in liedjes, uh, films, toneelstukken, etc. En daar geeft hij dan ook nog zijn eigen visie op. De midlife-crisis. Nou, hoe kan je het boek. En de DVD-Bemachtigen, ik uh, ga je een opgave geven. Uh, je kan naar mij mailen een liedje, een song. Dat mag in het Nederlands zijn, mag ook in het Engels zijn of desnoods in het Frans. Dat gaat over de midlife crisis. Ja, ga daar maar eens over nadenken. Nou, als je een liedje weet dat gaat waarin het thema de midlife crisis is, dan kan je dat mailen naar de Nachtgelinkt anders. Je kan daar komen via de site van de Nachtgelinkt Anders, www.vare.nl. Contactadres, etcetera, et cetera. Nou, mail een liedje. Dat gaat over de midlife crisis. En dan uh, hoor je volgende week al of je de winnaar bent. Nou, zo dadelijk ga ik bekendmaken wie de Joep van het Heksidee heeft gewonnen. Want daar hebben we twee weken geleden over, uh, een wedstrijd over gehad. Maar ik laat je in ieder geval iets horen uit die film. As It Is in Heaven. Het is van de oorsprong een Zweedse film. En in die film zingt een meisje. Een liedje met dat koor, dat gebeurt dan allemaal vrijwel aan het eind. Nou, ik laat je dat liedje horen, nu ook horen, maar dan in een mannelijke versie. Weliswaar in het Zweeds. je hoort de zang van Ricky Sorsa. MUZIEK mm -hmm. san olla ma balla hetken minut kai puut annettoin mr haveling send the sign itse valitsin tämän tien sihen luotin muun jätin taakse ja näin taivaan pilkahduksen johon milloinkaan elä en täysin rinnoin elää hetket jotka sain elä niin kuin haastaa Then see Zij mesten, loop, looten. Zijn wij kauw aan nu, kuwaan, nee, nee, kijk, ZANG aan Corin beter bekend als uh, Gabriellas Song. En zo is het een hele grote hit geweest in Zweden. En dat naar aanleiding van het feit dat het uh, gezongen wordt in de film... met de Engelse titel As It Is In Heaven. Een uh, in ieder geval mooie film met wat komische elementen... maar ook hele ernstige elementen daarin. Die dvd met daarop de, de film in combinatie met het boek... Midlife, word ik wakker in mijn eigen leven, ben ik net op tijd voor de tweede helft. Schreven door Pim Paffen. Je kan het hele pakket krijgen als je mij stuurt via e-mail. Een liedje dat gaat over de midlife-crisis. Een liedje dat het thema behandelt: midlife-crisis. Nou, ik ben benieuwd wat de inzendingen zijn. Ik hoop een heleboel, dan kunnen we daar een hele mee vullen volgende week. <laughs> maar uh, ja, stuur me op. en dan, uh, Tussen de beste inzenders gaan we dan weer uh, een loting doen... wie het pakket in ontvangst mag nemen. www.varen.nl en ga dan door naar De Nachtvind. Anders. Je komt vanzelf bij het uh, e-mailadres van uh, De Nachtvinkt Anders... waar je je suggestie kunt doorgeven van die song... die gaat over de midlife crisis. De nachtingdans bij De Vara op Radio 1. Sinds afgelopen zomer zijn we begonnen tussen uh, vijf en zes... met drie platen te draaien in de Franse taal. Je hoort dadelijk uh, een liedje van Leonard Cohen in het Frans... gezongen door een dame... Maar eerst uh, laat ik iets horen van een paar jaar geleden. De zanger heet Julien Door. en we sluiten af met iets heel nieuws. En dat is dan van een zanger die oorspronkelijk uit Portugal komt, Da Silva. Hij zingt La Crise, ja dat is actueel. Maar eerst uh, Julien Door met La Limité. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. ça irrite. Les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer. Je dépasse les limites, sans sans problème éthique. Hey, je ne vais pas, je sais quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac, je vais casser les cailloux oh, en yeah. guillards. Quasiment, largement, quand je commence, je finis le travail proprement Je consomme évidemment Le plus possible de liquide Et parfois même du solide Bien en cher bien en roman Mais hey, je ne rêve pas Je sais quand j'arrêterai Pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses onders, et laisse la mère répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés.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 Tu tiens le miroir Le désordre, qu'est-ce que l'on a foutu hier, pour qu'aujourd'hui on s'étonne, qu'on coule, coule les affaires, on nous donnerait bien des ordres, mais j'en ai vraiment rien à faire, ce que je préfère c'est Être vaincu, Dieu que j'aime, ton petit cul, quand tu es nu et que je suis saud, tout est sans dessus, dessous, le monde semble être... N'attendez surtout rien de nous postés à l'horizontale On sent bien la gravité de l'ascenseur social On a compris vos discours et j'en ai vraiment rien à faire Ce que je préfère c'est Het dessus, dessous Le monde semble être vaincu Dieu que j'aime ton petit mooi, Quand tu zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo Dessous Le monde semble être Dat was een nieuw repertoire, je hoorde de zangeres, de da, zangeres, de zanger, <laughs> voor de zangeres zou het wel een hele stemmen zijn, de zanger da Silva, en hij bezong La Crise, een, een nieuw nummer van uh, de man. Daarvoor hoorde je François Zadie, inderdaad, uit de jaren 60, Suzanne van... Uh... Uh, Lennart Cohen, in de eigen taal zongen ze dat... en daarvoor hoorde hij dan Julien Doré met Le Limité de drie Franse platen van uh, deze... Ochtend hier in de nacht klinkt anders. Um, ik had nog even één dingetje te melden. Dat was namelijk uh, degene die de cd heeft gewonnen... de tweede viool met op de oudias van Joep van het Hek. Die is gegaan naar uh, Achtverkerk en die woont in uh, Zutphen. Eén eerste dagen dan uh, komt het album met daar op de conferentie van Joep van het Hek naar je toe. Goed, um, nou word ik weer verder. Oh ja nou, ja, nou nog even terugkomen op die, uh, die, dat, die, die cd, of die, die, die dvd die je kan winnen. As it is in heaven, met die hele fraaie film die op die dvd staat. Plus het boek Midlife, word ik wakker in mijn eigen leven, ben ik net op tijd voor de tweede helft. geschreven door Pim Paffel. Nou, die combinatie van boek en dvd, die kan je winnen als je mij een suggestie doet over een... Liedje mag het in Nederlands zijn, mag ook in een andere taal zijn. Een liedje dat gaat over de midlife crisis. Je kan de suggestie sturen via e-mail e met het e-mailadres van de nacht. Denk anders dan kan je terechtkomen via www.vara.nl. En deze dame is vandaag niet Anita Baker, in de jaren tachtig, had ze een aantal grote hits. Een heleboel Grammy Awards heeft ze gehad. En... Dit succes blijft de laatste jaar een beetje uit. En dat is erg jammer, ze heeft een erg fraaie stem... en hele fraaie liedjes heeft ze destijds gemaakt. Luister maar. Een hele fraaie zangeres met een fraaie stem. Je hoorde haar met Sweet Love, een hit uit de jaren 80. De dame die wordt vandaag 56 jaar. En de volgende artiest die ik laat horen... dat wil zeggen de solo die hij gaat doen... die is drie jaar ouder dan Annie Tebeker. Wordt Annie Tebeker 56 jaar, dan tellen we daar drie jaar bij op. Dan komen we op 59 jaar en dan zitten we bij Eddie Van Helen. Die ga je dadelijk horen. Ja, Eddie Van Helen op de vroege ochtend hier op Radio 1. Hij heeft namelijk een hele belangrijke rol in het liedje dat je nu gaat horen van Michael Jackson. Beat It. 55 Eddie Van Helen en hij is vandaag jarig. hier samen met Michael Jackson in Beat It. En Eddie Van Helen die is samen met zijn broertje uh, weer de Van Halen, de band. Uh, uh, die, daar zijn ze weer mee verder gegaan. En wie daar ook maan meedoet, dat is David Lee Roth. Ja, in de oude bezetting hebben ze weer een nieuw album gemaakt... En dat uh, album heeft als titel A Different Kind of Truth... en uh, een ander soort van trut. <laughs> nou nee, zo vertel je dat niet. A Different Kind of Truth, dat uh, komt volgende week vrijdag uit... We zijn heel benieuwd wat uh, de heren daar uh, te horen zullen brengen. Ik heb al een uh, fragmentje gehoord en het gitaarspel van de gebroeders van Helen... dat klinkt als van oud in ieder geval. Dus uh, de fans kunnen zich daar vast op verheugen op die different kind of uh, truth. Nou, nog een jarige vandaag. Hij is van 1946 weer een Frans melodietje. Hier is Michel Delpech. Sans vergogne, je laissais mon cœur à l'abandon Peu importe la pomme, pourvu qu'on y croque à l'occasion Je laissais les averses, donner l'eau qui manquait à mes fleurs C'est pour ça qu'il ne reste que des ronces au jardin de mon cœur Il n'y a pas besoin d'être un bon jardinier pour faire pousser les ronces. Il n'y a pas besoin d'élaguer les chardons, d'arroser les orties. Il n'y a plus d'herbes folles et plus de fleurs du mal que boutons de roses. Au jardin de mon cœur, au jardin de mes amours, au jardin de ma vie. La rose est trop fragile. À vingt ans, que demander de plus? Qu'une fille facile qui a le goût du fruit défendu. Mes amours mes m'effrenaient avant toi, c'était au petit bonheur. Pas une marjolaine n'a fleuri le jardin de mon cœur. Il n'y a pas besoin Pas besoin d'élaguer les chardons d'arroser les orties. Il n'y a plus d'herbe folle et plus de fleurs du mal que le bouton de, de rose. Au jardin de mon cœur, au jardin de mes amours, au jardin de ma vie. Et puis tu es venu petit grain de folie, petite fleur de misère. Je t'ai donné de l'eau. J'ai coupé mes chardons, mes ronces et mes orties. Tu étais mieux aussi, c'est rose, tu devins, tu fis tant pour me plaire. Qu'il n'y a plus que toi, au jardin de mon cœur, au jardin de ma vie. Michel Del hij wordt vandaag 66 jaar en je hoort hem hier met Le Mauvais Jardinier. Nog één plaat en dat is de Mexicaanse sfeer. Je gaat luisteren naar Mariachi El Bronx en Matador. Jatje El Bronx met Matador. Liedjes met als thema de Midlife-crisis. Je kan ze mede naar de Nachtklinkte Anders. www.varen.nl. De Nacht klinkt Anders. En dan het mailadres. Liedjes met het thema de Midlife-crisis. En je kan een DVD winnen en een boek die je daarover gaan. Dit was De Nachtklinkte Anders. Wij spreken elkaar volgende week weer. Mijn naam is Roel Koeners. Dadelijk hoor je Marcel Oosten en Lara Renze met het Radio 1-journaal.